Ontdek de geheimen van paddenstoelen en zwammen. En dit allemaal op Huis ter Heide. Uh, Ja, Zo wordt er een, een speciale ja, zoektocht, verhandeling misschien wel, georganiseerd door natuurmonumenten. Ik heb in de telefoon Inge Reines, zij is boswachter uh, ja, en zij uh, zit in het beheerteam van Midden-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, ja, we gaan zeg maar een soort zoektocht houden naar paddenstoelen en zwammen, hè? zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Ja, is het niet, uh, ja, zeg maar, gevaarlijk om, uh, om zelf op zoek te gaan naar paddenstoelen bijvoorbeeld? Want veel mensen doen het ook alleen, hè, om dat ja, bijvoorbeeld te bereiden in hun maaltijd Ja, nou ja, dan heb je het waarschijnlijk over de plukkers. Uh, wat wij tijdens de excursie gaan doen, is dat we uh, op pad gaan naar paddenstoelen en zwammen. En ze vooral gaan bestuderen, hm. ja, we gaan eens kijken naar de vorm, naar de plek waar ze zitten. Dus we gaan er verder uh, geen gekke dingen mee doen. Nee, naar welke, uh, ja, naar welke paddenstoelen en zwammen gaan jullie zoeken? Nou ja, dat is uh, altijd maar weer een verrassing. Want je weet eigenlijk nooit van tevoren wat je tegenkomt. Uh, maar uh, wat je waarschijnlijk wel gaat zien is de aardappelbovist, of de tonderzwam of de rode koolzwam. Het is ook altijd wel grappig om te horen dat ze zulke leuke namen hebben. Ja, inderdaad. Ja. En ze stralen toch altijd wel een beetje ja, iets engs uit, zeg maar. Hè? Hoe kun je nou bijvoorbeeld een, een pannenstoel uh, ja, zeg maar herkennen die je dus echt niet aan mag raken? Heeft u daar ook verstand van? Nou, ik vind dat ik niet te veel moet verklappen over de inhoud van de excursie. Okay. He, als je het echt heel erg uh, spannend vindt, dan uh, zou ik vooral gewoon aanraden om lekker een keer mee te gaan. Yeah. Um, ja, weet je, bij paddenstoelen hangt altijd de sfeer van heksenkringen, spannen ja. en brouwsels. Mm -hmm. uh, nou ja, er hangt dus een heleboel symboliek omheen. Ik denk dat daar zeker ook wel iets over verteld gaat worden. Maar paddenstoelen en zammen zijn vooral heel erg nuttig. En ze uh, zijn net zo goed een onderdeel van de natuur als een struik of een boom. Ja inderdaad. Nog even de laatste vraag en dan even de details van uh, ja, de, de, ja, de speciale excursie zeg maar om het zo eventjes te noemen. Hè. Uh, mogen wij in Brabant trots zijn dat we best wel veel paddenstoelen en zwammen in ons natuurgebied hebben? Oeh, goede vraag. Ik denk niet dat het specifiek voor Brabant is. In heel Nederland komen paddenstoelen voor. En op het moment dat het nog vochtig is en de temperaturen nog een beetje hoog zijn, nou, dat zie je vaak in de herfst. Nou, dan komen ze, dan komen ze massaal tevoorschijn. Dus als het een beetje nat weer is geweest voor de excursie, dan zul je er waarschijnlijk ook meer zien dan wanneer het heel droog is geweest. Oké, okay, nou 17 september, dan is het. Hè? Dan ja. gaat het beginnen in huis te rijden. Hoe kan ik me opgeven? Uh, nou, dat kan via onze website www.natuurmonument.nl. Agenda. Daar vind je ook nog heel veel meer informatie. En kun je ook naar alle andere excursies kijken die we aanbieden. Nou, heel goed. Inge Rijnen, dankjewel. Boswachten, Communicatie en Beleven. En het lid van het beheerteam in Midden-Brabant. Dankjewel. Top. Dankjewel. Graag gedaan.